In mijn kleine vrijgezellenplet ben ik wat van plan Elke avond fijn een lekkere man Darijn of sinaasappel. En heb ik ooit wat te stellen met jongens avonds laat Dan roep ik zeg loop nou gauw naar de hel, straat. Wat of ik daar dan zou moeten kan ik nu niet zo gauw verzinnen Maar voor mijn part valt zo'n kerel daar gewoon naar binnen, in mijn kleine vrijgezelle flat Leef ik vrij en blij Alle andere bewonders zijn gek op mij Sinds ik daar kwam, het is een raar verhaal Zegt mijn buurvrouw af en toe Dat ik zeer merkwaardig doe Zij schrikt zich lang, zegt ze van mijn taal maar ik praat toch inderdaad helemaal normaal In mijn kleine vrijgezelle vet, villa's op mijn dak Iemand die ik ken als Jelle, een zakkenfabrikant uit Venlo Hij wou met me naar het carnaval, maar ik zei oh nee Aan mijn lijf geen Polonaise, geen bal maskeer Daarna belde zij van boven Haar vriendje zou die avond komen Maar zij had heel onnadenkend geen pil Sss, In huis genomen In mijn kleine vrijgezelle leef ik vrij en blij Alle andere flatbewoners zijn gek op mij Sinds ik daar kwam Het is een raar verhaal Zegt mijn buurvrouw af en toe dat ik zeer merkwaardig doe Zij schrikt zich lam Zegt ze van mijn taal Maar ik praat toch inderdaad Helemaal normaal In mijn kleine vrijgezellenpet Kreeg ik laatst bericht Dat er iemand langs zou komen Een nicht te vechten, kennis van me En ik kan u wel vertellen Hoe hij me daar toen vond nou ik liep daar dood, gewoon in mijn broek, pak rond Maar je kunt je met zo'n jongen, toch elke dag niet amuseren Daarom ga ik binnenkort maar eens vreemde de talen leren In mijn kleine vrijgezelle Fred, het is een dolle boel Als u komt, ontvang ik u wel in bed, open grootmoe, der stoel.